Ain't nothing to gain. What, what, what, what, what, what? This is a vlog, liefje. Nadere kennismaking. Het all Abba is van kennismaking. Apple Sir OJ. This is eerste kennismaking. <zitter> <zitter> Check die shit, je weet dan hoe we doen. Face to the beat. Iedereen <zitter> gaat weer zo. Nadere kennismaking. Kop die shit straks in yeah. je boss. What, what, what, dit is voor cats die trouw aan zichzelf zijn yeah. Hou dat zo en zorg dat je trouw blijft Want echt, yeah. de helft is oprecht yeah. En de rest volgaten dit dat tegen hem zegt. Luister mee dan, de beats van P80. Ik vergeef veel boy, maar ben niet vergeetachtig nee. Ik haat tijden dat haat me lijden En haat tijden dat ik het niet weg kon schrijven Ben weggecijferd door mezelf En ieder die me ooit lief was voor wie ik mijn ziel brak je lacht achter m'n rug Ik zet hier mijn woede in één uh. lijn En slaat twee keer zo hard terug Achterdochters, sinds realiteit mijn hoofd opfokte En mijn adem stokte ik inhaler dat verruimt de baan Een hele stad komt door Dus ze maken ruim baan voor dit Airboy, yeah. yeah, MOC, shit Dikker dan die punchline waar jij nachten aan zit ik Begrijp, wanneer ik zeg dat het echt is, het echt blijft Ze snappen me niet, dat is een kwestie van uh, tijd Want yeah. ik laat ze zien hoe het kan Ja, nog steeds, maar weet niks yeah. over de goede kant uh, uh. Van. Dit is voor deze man Trouw aan zichzelf zijn Hou dat zo en zorg yeah. dat je trouw uh. blijft want er, de helft is oprecht. De rest volg wat in ieder tegen hem zegt. Luister mee dan. Airboy, ben je beestachtig? Airboy, check, check kennis maken. shit gaat horen. Airboy, En al die internetcams. Airboy, checks over airboy. kan ook lullen, check die shit.